Drie uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. De Tweede Kamer wil nog vandaag een debat met premier Rutte over het vertrek van staatssecretaris Verdaas. Het kabinet zal voorafgaand een brief over de kwestie versturen. Het debat is aangevraagd door PVV-leider Wilders en werd kamerbreed gesteund. Verdaas trad vandaag af vanwege de discussie over zijn declaratiegedrag als gedeputeerde in Gelderland. Hij woonde officieel in Nijmegen, maar liet zich vaak met de dienstauto van en naar Zwolle rijden, waar hij ook een huis had. In sommige gevallen zou hij tegelijk ook reiskosten hebben gedeclareerd. Vanwege de discussie vroeg Verdaans juridisch advies. Ik ben daarbij tot de conclusie gekomen dat er discussie mogelijk is over mijn feitelijke woonplaats. En daarnaast over de rechtmatigheid van de door mij ingediende declaraties, reiskosten...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 De planoloog Verdaas zat eerder vier jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer. Hij was precies een maand en een dag staatssecretaris in het Tweede Kabinet Rutte. PvdA-leider Samson noemt het vertrek van Verdaas een verlies voor het kabinet en voor zijn partij. Hij hoopt dat Verdaas de kwestie snel achter zich kan laten. Samson zegt dat hij het besluit begrijpt en respecteert. Ik vind het ook treurig. Allereerst omdat het een klap is voor hemzelf. Maar ook omdat het een verlies is voor het kabinet en voor de partij. En ik, had en ik heb uh, altijd grote bewondering uh, gehad voor zijn uh, kwaliteiten... en voor zijn inzet voor natuur en landbouw. Ik hoop van harte dat hij deze kwestie snel achter zich kan laten... en een nieuwe start kan maken. Het Egyptische leger is begonnen met het schoonvegen van het plein voor het presidentiële paleis. De demonstranten en journalisten moeten het plein verlaten. Nadat het leger een ultimatum had gesteld, waren veel aanhangers van president Morsi al vertrokken. Bij het paleis kwamen afgelopen nacht bij rellen tussen aanhangers en tegenstanders van Morsi zeker vijf mensen om het leven. Ruim 640 mensen raakten gewond. De Egyptische staatstelevisie heeft aangekondigd dat Morsi later vandaag een toespraak zal houden. Het CBR heeft vanochtend ongeveer 800 van de 3400 rijexamens geschrapt vanwege de sneeuw en de gladheid. Examenkandidaten in de noordelijke provincies van Nederland werden daardoor het meest getroffen. Volgens het CBR wordt per plaats gekeken of er nog kan worden afgereden. Soms hoeft een examen niet te worden uitgesteld, maar kan er een andere route worden gereden dan normaal. Ook dak- en thuislozen hebben last van het weer. Als het volgens de GGD te koud wordt om buiten te slapen vanwege bevriezingsgevaar, wordt de winterkoude regeling van kracht. En dat is morgen het geval. In Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam wordt dan extra opvangruimte geregeld voor dak- en thuislozen. In Amsterdam gaat dat om 220 extra slaapplaatsen. En dan het weer. Er kunnen enkele winterse buien vallen. Maar in het zuidoosten is het overwegend droog. Het is 2 graden boven 0 in het oosten en 5 graden aan de kust. Komende nacht en morgen veel bewolking en veel sneeuw. Plaatselijk kan er ruim 10 centimeter vallen. En de maximumtemperatuur morgen ligt rond 1 graad boven 0. ANRB Verkeersinformatie. Het is nu niet druk op de weg. Er staan een paar korte files op de A10 West naar Zaanstad voor de Koenten 2 kilometer. A10 Zuid naar Amersfoort bij het Amstel Park 2. En de A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusden 2 kilometer. Met een zuinige Nevit HR-ketel maak je een einde aan te hoge energierekeningen. Ja, ja dat scheelt nogal hè.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 Help kinderen die schoon drinkwater op hun verlanglijstje hebben. Geef op Giro 999. Autoverzekeringen vergelijken en direct afsluiten? Doe je op independer.nl. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Guttke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten wijnmaker Ilja Gort. Hij schreef een roman met de intrigerende titel De Vrouwenslagerij. Opvoedcoach Lisbeth Hop en Rogier Pelgrim. Hij is kanshebber om zaterdag de Grote Prijs van Nederland te winnen... een belangrijke muziekprijs. En hij zingt straks live zijn nummer. Ook straks onze dichter bij de dag, Hans Kloos. Ik ben uh, Ilja Gort... Ik ben wijnboer en dat valt niet mee. Merlo, Cabernet, Bordeaux, sappig, vol en rijk. Tenee, Tour de Fuil, een emilion dank Cabernet Sauvignon, Pilot Noir, Champagne. <laughs> Wat nou, zijn die, dat voor rare peristaltische ja, die, geluiden die er allemaal bij Het heen. was volgens mij een kurk die er maar niet uitging. Oh, nou, op, op die die het laatst in ieder geval wel. Oh, okay. Twee nieuwe boeken heeft u geschreven, Ilja Kort. Ja. Ilja een, een, een mooi boek met foto's over de chateau in Frankrijk. En ik wil er onmiddellijk heen als ik die foto's zie. En een, en een roman. En u heeft ook wijn bij u. Even nog. Gisteren was er nog een vreselijk verhaal over Italië. 62.000 liter Brunello di Montalcino zomaar weg laten lopen door vandalen. Wat ik doet hoorde dat... het zijdelings, ik heb het niet, niet, niet gelezen. Is dat de grote angst van elke wijnmaker, dat iemand die vaten... Gaat het is te... mij gelukkig nog nooit overkomen. Nee. Nee, nee. Is die chateau een beetje goed beveiligd? Nou, eigenlijk helemaal niet. Oh, nee. Dus je loopt Psst, zo naar binnen? Niet zeggen. Nee, nee. <laughs> nee, er zit wel een slot op natuurlijk. Maar nee, we hebben nooit last. Maar het ligt heel erg afgelegen. En in Frankrijk wonen, dat is ook wel leuk om even te vertellen... in Frankrijk wonen alleen maar hele lieve mensen. Oh ja, die, oh ja. die, die doen dat niet. Die nee. doen dat niet, aan. Nee, nee, nee. Dus dan moeten het anderen zijn. Ja. Chateau Slurp heet het boek. Dat, dat, is een, dat ja. zijn allemaal verhaaltjes en, en, en mooie foto's van, uh, van de chateau en de omgeving. Uh, Slurp is ook de manier waarop we wijn moeten drinken, volgens u, hè? Slurpen is een manier van leven. Is een manier van leven, ja, van leven zelfs? Ja, Oké. Okay. is een boekje eerder, heb ik gezegd, daar staat hier... Is slurpen meer dan alleen de juiste wijze om wijngoed te proeven? Nee, het is ook een manier van kijken en een manier van leven. Geestelijk slurpen is een staat van verhoogd bewustzijn, van optimaal genieten. Door het leven niet achterloos naar binnen te kieperen... maar door het genietend te slurpen kun je de bijzondere herkennen in het gewone. En dan kan ik alles hier, deze hele studio kun je opslurpen. Ik zou jou kunnen opslurpen oh, ja? en Thijs op, <lacht> Allemaal. Nou, met ik, groot gemak. Ik, gaan we het even uitproberen dan maar. Het is goed. Want er staan hier drie flessen. Ja. Oh, met... ik dacht dat hij jou op ging slurpen. Oh. <lacht> <lacht> nou ja, misschien toch handig dat we het einde van de uitzending halen. <lacht> ja, dat <eerst lacht> doen we het. straks. Maar, okay. <lacht> ja. maar die, die wijn, dat, ja. uh, dat ben ik wel benieuwd naar hoe dat dan moet. Ja. En hoe dat gesleurd moet worden. Dus, dus, dus schenken ze iets in en vertellen ze wat er Ja, Dan mogelijk. begin ik even met deze. Die heeft een soeftop. Dus dat is wat makkelijker. Ja, dat is wel handig inderdaad. Je dus zet het geluid van op. Dat is dat anders dan wat we net hoorden. Dat is wat minder <laughs> romantisch, ja. ja. Ja, dan gaat dat in een glas. Kijk, je moet je voorstellen, die wijn die heeft opgesloten gezeten... in een fles gedurende uh, bijna acht seizoenen, zeg maar. Twee jaar lang is die wijn afgesloten van zuurstof. Dus die is dicht. Die smaakmoleculen, die zijn dicht. Dat zijn, moet je je voorstellen als mandarijntjes die gesloten zijn. Dus de smaak zit opgesloten in die smaakmoleculen. Als je dat nou gaat walsen... Dus het wordt nu even in, dit, in, dit, in ja, het glas dit is, heen en weer... En dus, uh, ja, dit is wat ik nu doe, is tafelwalzen. Dat klinkt zo. Ja. En dit is luchtwalsen, Dat Dat hoor je niet omdat het in de lucht uh, plaats ja. Maar nu gaan die moleculen al een beetje open. En wat je nou eigenlijk moet doen is een klein slokje nemen. Ja. En dan door je mond heen lucht naar binnen zuigen. Maakt een beetje smerig geluid. Ja, oh, ja? Kan het? Ja, thuis ook goed. Ja, dat ja, is goed. Doe maar. <lacht> mm. Je moet lachen. Ja, dat vind ik wel grappig. Dan slink ik dan het van door. Oh, dat was niet zo bedoeling. Ja, maar goed, dus dat is het idee. En doordat in die mond die smaakbommetjes kapot springen... komt die smaak helemaal los en kun je optimaal genieten van de wijn. Ja. Bovendien, bij, een stukje bijvangst. Als je slurpt kun je niet kletsen. Dus ben je verplicht om je te concentreren op de smaak van de wijn. Ja. Dat alles is dus ja, heel erg bewust met die wijn bezig zijn. En dat is slurpen. Dat is slurpen. Mm -hmm. Als ik naar, de, nee. naar het boek kijk en naar de foto's... dan, be, dan lijk jij uh, gewoon een Fransman met een château... maar je bent helemaal geen Fransman. Nee, nee, dat probeer ik wel te zijn. Maar ik ben natuurlijk gewoon een Hollandse ja. boerenpummel. Ja. Ja, ja, nou dat laatste zou ik niet zeggen, maar dat zijn je eigen woorden. Maar hoe heb je dat geleerd? Deze Franse manier van leven, slurpen. Mm, er is een bij mij een gennetje verkeerd geschoten ooit een keer. Ik ben op, op jeugdige leeftijd verliefd geworden op Frankrijk. Ik ben op vakantie gegaan met mijn ouders. En ik, voor mij was Frankrijk een soort... Wat ik net ook zei, Frankrijk, dat is het land, daar is het altijd zomer. Daar regent het nooit, daar is iedereen lief en daar is alles gratis. Ja, maar dat is dat niet waar. Dat vind ik eigenlijk nog steeds. Dat is helemaal niet waar. Nee, dat valt af en toe als een klein ja. beetje ja. tegen. Ja. <laughs> maar nou. is het mogelijk om als Nederlander uh, daar dan ook een soort geaccepteerde wijnmaker te worden? Word je, mm, want het het Fransen zijn ook wat, ook wat chauvinistisch, ja, ja, ze zijn erg uh, traditioneel ingesteld. Het vergt een beetje tijd, want ze zijn niet alleen chauvinistisch, maar ook stuggig. Ze zijn niet snel geneigd om zich open te stellen voor andere dingen. Een beetje afstandelijk. Maar als je de juiste knoppen weet te vinden... je moet op de juiste knoppen weten te drukken... dan gaan ze open als een boeket bloemen en dan geven ze zich volledig. Als een mandarijntje in de wijn. Ja. Ja. Maar had dat ook uh, Spanje of Italië kunnen zijn? Mm, dat had... Ja, dat weet ik niet. Dat was voor mij een combinatie van factoren. Het was het land... Uh, het chateau waar ik op een goed moment tegenaan loop en waar ik liep en waar ik smoor verliefd op werd werkelijk zoals je verliefd kan worden op een vrouw of op een man of op een van wat op een chateau en die <laughs> combinatie die maakte dat ik echt bij mezelf dacht ik moet dit doen ik moet dit hopen anders kan ik niet verder leven en is is, is, is het echt zo dat de beste wijn uit Frankrijk komt nog altijd oh ja Daarover is geen twijfel. Ook niet uit nee. Italië? Oh nee, dat, dat weet iedereen. In Italië slaan ze het allemaal kapot... en laten ze het weglopen, toch? Dus... Ja, nee, dat was één keer. <laughs> maar daar komt toch ook wel een redelijk goede wijn ja, uit? Ja, dat landen. is best te hachelen, dat spul. Maar echte wijn komt natuurlijk uit Frankrijk. Laten we daar vooral geen misverstanden over krijgen. Dan nou, las ik wel dat die druiven die in die wijn terecht zijn gekomen... dat je die het liefst laat plukken door Nederlanders. Ja. Hoe is dat zo? Uh, nou, dat is gauw verteld, want Nederlanders, dat zijn dijkbouwers. Dat zijn... Uh, niet lullen, maar poetsen. Dat is mouwen oprollen en aanpakken. En dat is heel anders dan met Fransen. Fransen zijn er lief, maar die houden van het leven. Dus die gaan om twaalf uur, één seconde voor twaalf... houden zij op met werken en dan gaan ze heerlijk lunchen tot ja. half drie. Ja. En dat vinden zij leuk. Ja. Maar dus, jij niet als werkgever. Nou ja, ik hou ook een langdurig <laughs> lunch. Maar als het druk is, dan pakken wij gewoon door. Neem een broodje kaas en werken we door. Ja. En Fransen doen dat nooit. En die Nederlanders zijn dus eigenlijk gewoon heel erg geschikt om die druiven te plukken. Dus. Die doen dat met heel veel toewijding en liefde. En zo het zijn natuurlijk ook seizoens,mensen. Dus het zijn mensen die eigenlijk uh, doorgaans een ander beroep hebben. Het zijn mensen die veel achter de computer zitten. Dat zijn radiopresentatoren. Oh ja? en, en allerlei mensen die niet gewend zijn. Opvoedcoaches. Die komen dan. Maar in ieder geval mensen die niet gewend zijn aan fysieke arbeid. En als die mensen dan een hele dag lang, van s ochtends vroeg tot s avonds laat, fysiek in de weer zijn. In een wijngaard, in de natuur. En dan s'avonds lekker aan een lange tafel met z'n allen... wijn drinken en zingen en lachen en de bedrijven Nou ja, klinkt heel aantrekkelijk. die wil dat niet. Nee. Daar gaat die wijn ook <lacht> lekker van smaken. Dat nou, is nou, zekere... nou, nou heb jij ook nog een andere kant. Want dit tot nu toe klinkt het allemaal liefelijk en fijn. Maar je hebt ook nog een roman geschreven. Ja. Vrouwenslagerij. Ja, daar komt mijn duistere kant. Ja, ik wil nou wel zeggen, op. Ik, ik heb één hoofdstuk gelezen. Ik ga de rest ook wel lezen, maar het is, het is een beetje... Ben je geschrokken? Nou, het is wel een beetje gruwelijk. Ja, het is vrij gruwelijk, ja. Ik vind het zo dat de kloen niet. Want het, weg is, het is geen slagerij waar vrouwen gewoon vlees komen kopen. Dat is de vraag. Hè? Is het nou een sla, de vrouwenslagerij, Worden daar nou vrouwen geslacht of zijn het vrouwen die mannen slachten? Dat is oh, de... er worden sowieso mensen geslacht. Ja, gaat geslacht worden. Ja, zie oh, okay. <laughs> nee, je. Laat dat geen, geen twijfel over bestaan. Is het een compensatie? Om, om, de uh, om te schrijven? Nou, nee. Eigenlijk, Ik denk dat het samenhangt met, met dat slurpen. Ik heb het echt meegemaakt. Ik ben daar geweest in dat dorpje. Het is dus een dorpje uh, in de Pyrenee. In de Pyrenee, in de Frans-Pyrenee. Yeah. Ik ben daar geweest en ik stapte die slagerij binnen. En die was daar ook echt. Daar stonden vier vrouwen stonden daar. En het was wel grappig, want daarvoor was ik in datzelfde dorpje. Het dat dorpje had twee winkels. We kwamen binnen. Ik ging in dat kleine dorpje. In het ene winkeltje. En daar gebeurde geen zak. Daar zat een, een stug, man die zat daar een beetje stug te wezen. En het was nauwelijks verlicht. En elke vrouw die beantwoordde, die met een 31-greepige grom. Ja. En we stapten weer naar buiten, het licht in, de zon in. Toen kwamen we in die andere, en Er dat was een slagerij, er stonden vier vrouwen. Er speelde muziek. Die vrouwen, die zongen mee, de police, Message in the Bottle... die zongen mee, met, in, in de maat van de muziek... hakten ze met hakmessen in het vlees. Dat was fantastisch. Ik voelde toen ik daar zat... ik dacht, ja, dit, dit is hem. Ja. Hier, hier, hier moet ik ook van. Maar het is, niet, uh, het is niet het verhaal van die vrouwen wat je opschrijft. Nee, ik heb het het komt uit, wel, je, uit je fantasie. Ja, ja, het is natuurlijk wel allemaal, allemaal verzonnen. Ja. Maar het, zij bestaan echt. Ik ben er dit jaar op bedevaart geweest. Naar diezelfde slagerij om die vrouwen nog eens een keer echt te bekijken. Ja. Want ik heb dat twee jaar geleden gezien. Ik heb toen het boek geschreven. Schrijven. Die vrouwen zijn gaan leven in mijn hoofd. Ze hebben allemaal namen. Bernadette en Lucie en Mila. En die zijn in mijn hoofd. Ik ben ook van die vrouwen echt gaan houden. Dus die spelen een rol. Ben ik, een paar maanden geleden ben ik gaan kijken. Hoe zijn ze nou eigenlijk echt? Die vrouwen echt. Ja. Ik denk, het is heel Filitee, anders. Zijn ze. Ja, het maar nog één ja. merkwaardig detail. Je bent zelf in hier, toch? Ja. Ja. Ja, <laughs> dan schrijf je een boek over een rijden. Ja, dat is een beetje bezopen eigenlijk. Ja, maar het is, het, ja, het, speelt, het is wel een hele belangrijke rol in dat boek gaan spelen. Dat vlees en ook de manier waarop we met vlees omgaan. En de manier waarop er in Frankrijk met vlees omgaan wordt. Want hier in Nederland doen we dat heel hypocriet. Hè? Hier is een situatie waarin we zeggen van nou, uh, heel veel mensen die zeggen van nou, ik eet uh, wel eens een paar keer per week vlees. Hè? Maar ik ben tegen het doden van dieren. Dat is natuurlijk nogal. Eigenaardig, op zijn zacht gezegd. Dat staat diametraal tegenover elkaar. Dus ik sprak eens dus iemand die zei van... ja, ik eet uh, geen vlees, ik eet ook geen vis. He, want die heeft oogjes, die kijkt mij aan. Dus ik eet geen vis. Nou ja, ik eet sticks, Maar die, die hebben geen oogjes. Dus dat is een hele rare situatie. En in Frankrijk is dat niet. In Frankrijk op de markt koop je gewoon een levend konijn. Of een kip. Dus eerlijke manier. Ja, dat ja. Is, ja, of je eet vlees of je, of je eet geen vlees. Maar de, ja. dat halfslappige wat hier dan is, dat vind ik eigenlijk niks. Goed, gaan Informatie gaan. over je boeken staat op de website. Dit is de dag nu We gaan naar muziek, naar Rogier Pelgrim Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Je zat dit jaar in de beste singer-songwriter van Nederland. Het talent show op Nederland 3 bedacht en gepresenteerd door Giel Beelen. Je was een van de kanshebbers om te gaan winnen, maar dat is niet gelukt hè. Ja, nou ja, ik zie dat uh, zelf niet heel erg als een nederlaag. Ik vond het al fantastisch ik dat, ik, dat ik in dat programma zat. En uh, ja, het was echt een waanzinnige ervaring. En uh, ja, echt cool. En het heeft ook heel veel deuren voor mij geopend. Ja, we zijn even bij Giel Beelen langs gegaan om te horen wat hij zei. Nou, wat Rogier echt anders maakt is dat hij uh, nou ja, gewoon een uniek mens is. Dat maakt hem sowieso anders. En dat buit hij ook uit. Hij schrijft teksten die dicht bij zijn gevoel liggen. Hij, hij, hij zingt en speelt op een bepaalde manier. Ziet eruit op een bepaalde manier. En dat allemaal is heel erg eigen. Vanaf het begin af aan. Dat is niet flauw om te zeggen omdat hij nu toevallig hier is. Maar dacht ik wel gelijk van, hé, hey, dat is een op zichzelf staande singer-songwriter. Kijk, authenticiteit natuurlijk wordt altijd beloond. En even heel technisch gezien, kan hij gewoon heel ver, uh, heel veel met zijn stem doen. Hè? Hij kan uh, heel hoog, heel laag, heel intens. Dat is wel een gave die niet iedereen heeft. Ja, grote prijs. Ik help het hem natuurlijk ontzettend hopen, maar dat hoop ik ook echt. Maar zijn kansen inschatten, ik, uh, ik heb geen idee. Zaterdag is het dus de grote prijs van Nederland, een van de grootste muziekprijzen in ons land. Kan je zelf een inschatting maken van je kans? Nou, ik denk dat ik absoluut wel uh, kans maak. Uh, ik, ik ben al een heel eind gekomen. Tegelijkertijd heb ik ook echt een paar ontzettend goede tegenstanders. Dus het is niet bepaald kat in het bakje. We moeten echt gaan spelen alsof ons leven ervan afhangt. Maar wie weet. En uh, ik heb er sowieso heel erg veel zin in. Ik bedoel, het is in de mooiste popzaal van Nederland, Paradiso. Dus ik kijk daar ontzettend naar uit. En uh, ja, ik ga gewoon vooral ontzettend veel lol hebben en genieten. En wat ga je nog doen ter voorbereiding morgen? Nou, um, we hebben eigenlijk gewoon ontzettend veel gerepeteerd de afgelopen tijd. Tot nu toe speelde ik altijd met twee andere muzikanten, een toetsenist en een zangeres. En we gaan uh, eigenlijk in Paradiso voor het eerst met band spelen. Dus uh, hard gerepeteerd met een drummer en een bassist, uh, zodat het allemaal nog wat groter gaat klinken. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat hebben we gedaan. We hebben uh, gisteren de laatste repetitie gehad. En uh, ja... Vanaf nu concentreren. Precies. Wil je laten horen wat je gaat spelen? Uh, ja, zeker. Doe maar. Oké. Okay. <coughs> Dit is uh, tevens mijn nieuwe single, uh, Killing Time. Now I'm killing time.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 Something today time van Rogier ja. love marriage, love achter de voordeur. Marriage. No sir. Nee, daar mogen we nog geloof beleiden. Sorry, wat zeg je, Ilja? Oh, Alleen achter de voordeur mogen we nog. Ja, dat zei ja. de staatssecretaris. Ja. We gaan het nu hebben over opvoeden met de opvoedcoach Liesbeth Hop. Want er komen steeds meer reacties op de Almeerse grensrechter die werd uh, doodgeschropt. Dat per valt jou op in die reacties. Uh... Ja, dat iedereen daar zo heel snel meteen een mening over heeft... dat valt me vooral op. Buiten over elkaar heen om eroverheen te plassen. Dat is toch logisch? Het is toch verschrikkelijk wat daar ja, gebeurt? Ja, het is dus. absoluut verschrikkelijk. Ach, maar uh, ja, het is ook wel even goed om er uh, een beetje over na te denken... wat er nou eigenlijk aan de hand is... En wat er echt speelt. Voordat je inderdaad met een, met een mening komt. Je zal dus... mijn moeder van een van die jongens zijn die nu vast is. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, maar je zal uh, de, de zoon zijn van, van de grensrechter. En ik vind het ook heel symbolisch. Hè? Het is een grensrechter. Want uh, dat is een van de uh, dingen waar, uh, waar ik een beetje over nagedacht heb. Is van ja, wat is er eigenlijk aan de hand ook in de maatschappij? En ook met opvoeden van, van jongeren, van, van jeugd. En uh, ja, we, mijn, mijn, mijn idee is dat, uh, dat de opvoeding uh, gewoon te wensen overlaten. Ja, ik denk we... dat daar de kern van het probleem ligt? Ja, daar ligt de wat mij betreft echt de kern van het probleem. We, we laten kinderen toch uh, te los en te veel. We geven al te snel te veel verantwoordelijkheid aan jongeren. Maar dit waren jongens die gewoon aan het voetballen waren, hè? Op zaterdagmiddag, ja, op zondag. Ja, maar dat maakt het niet probleem. uit. Even, even gewoon los ja. van waar ze zich bewegen. Want het, het, het, het is niet beperkt tot alleen maar het voetbalveld dit gedrag Het begint hoor. op de kleuterschool. Daar zou je ja. kinderen al heel goed moeten begeleiden. Op de kleuterschool, op de lagerschool. School. tot de 18e jaar is een kind een buigzaam boompje. Daarna wordt het een taaie stam en dan kun je er weinig mee. Ik heb een zoon, ik weet er alles van. Hij doet absoluut nooit wat ik zeg. Hij is 23, maar daar moet geld naartoe. Die kinderen moeten opgevoed worden. Ja, nu geld, het geld worden, dus wordt geld weggehaald ja, bij het geld, onderwijs. We uh, moeten naar management, dat de oplossing het management. Nou, nou, ik denk dat de rol van de ouders... dat we daar gewoon wel echt met elkaar over moeten hebben... dat, uh, dat we gewoon weer met gezag gaan opvoeden... En dat we kinderen leren dat zelfbeheersing toch wel wat waard is, en dat ook uh, eigen verantwoordelijkheid dragen, dat dat ook uh, belangrijk is. Maar kan je zeggen dat dat nu niet gebeurt? Nee, ik vind echt dat we terrein verloren hebben wat dat betreft. En je ziet dat uh, ja, de, de Frits Spangenberg heeft er ook een boek over geschreven. Dat heet de grenzeloze generatie en uh, de eeuwige jeugd van hun opvoeders. Nou, daar gaat het een beetje om dat we inderdaad denken uh, dat we altijd maar uh, jong moeten blijven en dat we uh, hele holen heel leuk moeten hebben met onze kinderen, maar we vergeten dat we Letterlijk ouder zijn. Hè? Dus zowel ouder in leeftijd als ouder als gezag. Maar waaruit leid je af dat we dat niet doen? Dat kan je uiteens zo'n incident niet afleiden, Lijn. Nee, nee, nee, nee. Maar dat is iets wat, wat al een hele langere tijd ook door allerlei onderzoeken wordt, uh, wordt uitgewezen. Dat we wat dat betreft gewoon steken laten vallen in, in opvoeding. Hm. En uh, ik, ik denk dat het ouders niet helemaal aan te rekenen is. Want het is ook moeilijk om in deze tijd jongeren op te voeden of, of jeugd op te voeden. En dat komt ook door uh, toch de media, de sociale media vooral. Hè? Die jongeren zijn. Uh, continu met elkaar in contact. Dus de groepsdruk is enorm. Dat onderschatten we enorm. Dat is in mijn echt open. anders dan 20 jaar geleden. Absoluut. En dat komt ook omdat uh, ja, die sociale media... het gaat allemaal via de mobieltjes. Wij kunnen als opvoeders heel moeilijk meekijken... en het gaat dag en nacht door. Dus ze on ontkomen gewoon niet meer aan die groepsdruk. Waardoor... Je moet eerder beginnen met opvoeden... niet wachten tot ja. ze een mobieltje hebben. Nee, maar dat, dat is... Uh, ouders die kopen vaak een mobieltje. Dus de motivatie van uh, ouders om een mobieltje te kopen... is vaak de veiligheid... Kan ik ook weer voorstellen, want ik bedoel in de maatschappij gebeurt ook best wel wat. Uh, dus eh, ze willen dan dat hun kinderen altijd te bereiken zijn. Dus het is, uh, het is voor ouders niet makkelijk. Dus laten we, het is niet, nee. uh, niet maar eenvoudig. Maar wat moeten we als ouders dan doen wat we niet meer doen? Wat, do wat moet het terug? Ja, gewoon nee zeggen en gewoon duidelijk zijn. Van nou, je mag dit niet omdat ik het zeg, bij wijze van spreken. Terug naar het duidelijke opvoeden. En niet uitleggen. Een beetje een Marokkaanse ja, opvoeding, zeg maar. Ja, de Marokkaanse opvoeding, nou ja, dat is een, dat is een, uh, een twijfelgeval in mijn, uh, in mijn ogen. Want, Eulja, wat bedoel je daarmee? De vader als patriarch en, en een krachtige hand uh, opvoeden. Ja, denk je dat dat de feitelijke situatie is? In Marokko? Of, ja, of, hier? of hier? Nou, ik denk dat uh, een corrigerende tik hier misschien op zijn plek zou zijn hier en daar. Ik ben daar geen voorstander van overigens. Maar nee, ik ook niet. Ik vind dat je toch kinderen niet. veel jonger al dingen moet bijbrengen... Ik krijg het bebek niet uit, maar ik zou bijna zeggen normen en waarden. Niet gezegd, sorry, dit heeft u mij niet horen zeggen, Maar ja. dat zou je ze vanaf het de derde je... jaar al bij moeten brengen. eigenlijk. Ja, want er wordt hier, waarschijnlijk zijn er allotone daders in dit geval. Er zijn drie jongens opgepakt van één Marokkaan, één Antojaan... en de derde weten we geloof ik niet. Mogelijk Turk, maar misschien ook Marokkaan. Kan dat een rol spelen? Ja, ik denk dat, dat je dat breder moet trekken. Dat je het bij wijze van spreken niet over uh, uh, zeg maar de achtergrond qua land moet hebben met deze jongeren. Maar dat je het gewoon over achtergestelde jongeren moet hebben. Want er zijn ook Nederlandse jongeren die uh, ja, vanuit huis dat niet meekrijgen. Waar Ilja het net over had. Hè. Die krijgen dus die normen en waarden niet mee. En die kunnen ook hun kansen niet pakken in de maatschappij. Dus die hebben een achtergestelde situatie. En wat wij merken is dat dat bij die jongeren een bepaalde boosheid genereert. En die boosheid is. Maar dan is zijn ze iets... wel slachtoffer, als je het zo voor ja, dan, dat zijn ze ook op een bepaalde manier. Het, het zijn niet alleen maar daders. Ze zijn op een bepaalde manier ook slachtoffer van deze maatschappij. Maar ze, ze kunnen toch naar school en zo? Dus hoezo geen kansen? Nou ja, omdat, omdat ze vaak te maken hebben met bijvoorbeeld discriminatie... of dat ze gewoon uh, niet voor serieus aangezien worden. We, we horen ze ook niet. Uh, dus ze krijgen geen kans om zich echt goed te ontwikkelen. Het, en het lijkt me, dat, me ook nogmaals, heel lastig om dat, met dat soort jong, jongeren om te gaan... als onderwijzer, als leraar. Ja, dat is ook ontzettend in de cloud houden, moeilijk. Dat want gehoor. je ziet ook dat het respect voor autoriteit... nogmaals, die grenswachter was ook autoriteit... dus het respect voor, voor autoriteit is heel erg aan het afnemen. En dat heeft hij ook mee te maken. Maar is het te keren nog, denk je? Nou, ik, ik denk... Uh, het ik, valt wel ik, slecht met de crisis Dat vind nu ik moeilijk he? te voorspellen. Maar ik, uh, ik hoop het wel. En ik hoop wel dat we met z'n allen gewoon wakker worden... ook door dit soort incidenten. Want uh, ik ben wel blij met de uh, reactie ook van de KNVB... en dat er inderdaad wel weer over gepraat wordt. Maar het is, uh, het is niet makkelijk om het te veranderen. Het heeft echt met, met opvoedingsstijlen te maken. Met mm. het feit dat we kinderen zien als uh, onze beste vrienden. Ja, en dat is niet waar. Dat zal ook nooit waar zijn. We zijn ouder en we, moeten, we hebben de taak om die kinderen ook dingen bij te brengen. En ik denk dat bij die achtergestelde gezinnen... dat het daar nog moeilijker is. Dus daar zal wel meer aandacht naartoe moeten. Um, ja, en dan hebben we nog steeds ook de moeilijkheid van, van, de, van de media. Dat de kinderen via die media nu in contact staan. Ja, het verbeteren ja. zal in ieder geval niet gaan met die luizige postbus... van 51 spotjes waarmee we dat jarenlang hebben geprobeerd. Nee, die die zijn afgeschaft, geloof ik. Dat lijkt me heel verstandig. Ja. Ja, dat geld kan nee, beter ik denk naar dat dan ouders dan Middellans ook Middellans het goede voorbeeld moeten boer. geven aan het veld. Hè? Je ziet ook dat heel veel ouders toch nog te fel, te agressief... aan de kant van het veld staan. En ja, het goede voorbeeld geven is ook zo'n ouderwets gegeven... Moet eigenlijk dat terug, we onderschatten. Ja. Ja. Wij gaan naar onze dichter bij de dag. Hans Kloos. Hans, jij hebt het laatste woord. Laten we naar jou luisteren. Oscar, vandaag lijken de kleine conventionele omroepen te verdwijnen en 104 jaar geleden wordt Oscar geboren. Vandaag gaat de Nederlandse taskforce adviseur de corruptie in Griekenland bestrijden en 83 jaar geleden trouwt Oscar met Anita. Vandaag stopt er voor het eerst een trein in Dronten en 69 jaar geleden verlost Oscar in een kerk de architectuur van de rechte lijn. Vandaag verlaat de staatssecretaris het kabinet en 59 jaar geleden gaat Oscar wonen in het huis van de Kamo's. Vandaag kondigen de Eston Brothers een nieuwe show aan en 30 jaar geleden bouwt Oscar vulkanen in een Franse haven. Vandaag slurpen wij het leven en 7 jaar geleden laat Oscar het auditorium van Sao Paulo eindelijk zijn tong uitsteken naar de stad. Vandaag bespreken wij de agressie van de jeugd. En gisteren werd Oscars beton weer vloeibaar. Gisteren ging Oscar dood. Dankjewel, Hans Kloos. Zeg nog even de achternaam van Oscar, want ik kom er even niet op. Oscar. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeijer, architect die op hoge leeftijd overleed. Dankjewel, het gedicht is terug te lezen op de website Dit is de Dag.nu... en daar kunt u ook op reageren en gesprekken terugluisteren. Daarmee zijn we aan het eind van Dit is de Dag voor Vandaag. Hartelijk dank aan Ilja Gort, Lisbeth Hop en uh, Rogier Pelgrim. Nogmaals veel succes. Zometeen gaat Radio 1 verder met uh, Philip VPRO uh, Gerr Jochems vanuit Den Haag. Goedemiddag. Hallo Thijs. Wat gaan jullie doen? Nou, het zal je niet verbazen dat wij gaan praten met onze vroegere baas Jan Haasbroek... en we praten natuurlijk over de omroepplannen van het kabinet... En we houden natuurlijk in de gaten wat er voor het paleis van de Egyptische president Morsje allemaal gebeurt. Tanks demonstranten, slechte mix. De demonstranten die worden al verjaagd, geweldloos, naar het schijnt. Maar we houden ons hard vast. In het panel Vragenuur gaat het natuurlijk over het aftreden van staatssecretaris Kovadaas. En uh, Wij vragen ons af, alles over die de declaraties was bekend. En ineens moet hij toch weg. Wat is hier gaande? Dat straks, nu het journaal. Hier is Remel Serré.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 In de Eurolanden lijkt de eurocrisis een dieptepunt te hebben gehad, concludeert eurocommissaris Olly Rehn. Ik ben minder pessimistisch dan in de zomer, zegt Rehn in een interview met de Financial Times Duitsland. De schuldencrisis bereikt de afgelopen juni zijn hoogtepunt rond de Griekse verkiezingen. Nu zien we een omgekeerde trend, zegt Rehn. Vooral de maatregelen van de Europese Centrale Bank hebben volgens hem rust gebracht. De Tweede Kamer wil nog vandaag een debat met premier Rutte... over het vertrek van staatssecretaris Verdaas. Rutte is gevraagd om voorafgaand een brief over de kwestie te sturen. Het debat is aangevraagd door PVV-leider Wilders. Hij wil weten waarom Verdaas precies opstapt... en waarom Rutte als formateur kennelijk niet van alle feiten op de hoogte was. En het Egyptische leger is begonnen met het schoonvegen van het plein... voor het presidentiële paleis. Demonstranten en journalisten moeten dat plein verlaten... en voor zover bekend gaan de meeste demonstranten zonder veel verzet weg. Het leger... Had de betogers een ultimatum gesteld. Ze moesten het plein voor twee uur Nederlandse tijd hebben verlaten. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANB Verkeersinformatie. Begin van de avondspits zien we nu vooral rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A10 West naar Zaanstad staat vijf kilometer verder voor de Koentenol. A20 naar Gouda bij Rotterdam Centrum 3. En op de A28 Utrecht Amersfoort bij de afrit Den Dolder 3. En de andere kant op tussen Hoeverlaken en Leusden 3 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Vandaag vanuit Den Haag aan het Binnenhof. Never the moment hier. Staatssecretaris Kover Daas van Economische Zaken... trad vanmiddag af wegens fout declaratieverdrag in het verleden. En over deze nieuwe bonnetjesaffaire en andere actuele politieke zaken... praat ons panel na vier uur. Omroepen krijgen voortaan geen geld meer op basis van het aantal leden, maar op basis van hun kwaliteit. Dat is het revolutionaire plan van een andere nog zittende staatssecretaris Sander Dekker. Jan Haasbroek, journalist en oud-omroepbestuurder en onze oude baas, is hier bij ons om de voor- en nadelen van dit plan te bespreken. En uw reacties zijn als altijd welkom via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Ik wil nog even zeggen hoe prachtig het is om uitzicht te hebben op de glimmende leien daken van, het, uh, van de ridderzaal en bij blendende percelen. Zo is het maar goed, kanser. het Egyptische leger is begonnen met het verjagen van demonstranten van het plein voor het paleis van president Morsi. En voor zover we nu weten, gaat dat zonder geweld. In Cairo, Gert van Langedonk, correspondent NRC Handelsblad. Gert, hoe is de situatie op dat plein nu? Goedemiddag. Uh, ik kom net van het presidentieel paleis. En ik moet zeggen dat klopt niet helemaal wat er nu bericht wordt over uh, het leger. Dat uh, het plein schoonveegt. Uh, het is zo dat voor het presidentieel paleis, uh, dat plein wordt momenteel, uh, dat werd bezet door de... Morsi-betogers, uh, ik weet niet of we dat betogers kunnen noemen, de mensen die gekomen zijn om zeg maar, het paleis te betuigen aan de president, ja. Ja, maar dus uh, het, de presidentiële garden heeft uh, het paleis nu omsingeld met tanks en heeft vanaf uh, drie uur plaatselijke tijd een verbod afgekondigd op betogen. Uh, maar... Voor het ogenblik zijn er nog geen anti-Morsi betogers. Mm -hmm. De pro-Morsi mensen die er waren, zijn uit vrijwillig weggegaan. Maar het probleem is dat er op dit moment uh, minstens drie marsen op zijn van verschillende plaatsen in Cairo naar het paleis. Oh, dus, en die, uh, gaan, dat... die gaan daar dus de confrontatie aan met, uh, met de garde? Ja, dat valt dus af te wachten wat er daar gaat gebeuren. Want die marsen waren al georganiseerd en praktisch onderweg toen dat verbod kwam. Dus we moeten nu afwachten hoe de presidentiële garde gaat reageren. Het hoofd van die presidentiële garde heeft wel gezegd dat hij gaat weigeren om op betogers te schieten. Oké. Zegt dat is Tegelijk is men ook een muur aan het optrekken rond het paleis. Dat is een. Gebruikelijke tactiek hier, telkens wanneer er problemen zijn, wordt er een, een muur gebouwd. Ja. Zeg, je praat over drie marsen, dat betekent uh, drie soorten groepen. Uh, zou je ze even kunnen duiden? Uh, nee, dat zijn niet noodzakelijk verschillende groepen. Hè. Dat, dat is gebruikelijk hier dat men uh, bij grote manifestaties dat men afspreekt op uh, verschillende plaatsen in de stad. Om dan van daaruit naar één punt te trekken. Mm -hmm. okay. uh, heb je het idee dat president Morsi zich ontzettend vergist heeft in het verzet wat zijn, zijn uh, daad heeft opgeroepen? Zijn daad om zichzelf per decreet min of meer boven de wet te stellen? Uh, het begint er toch wel op te lijken. Ja, al, alhoewel uh, Morsi en de moslimbroederschap zelf uh, geen blijk geven van, van, van twijfel, uh, zij, zij blijven vast overtuigd dat ze. Uh, een heel groot deel van Egypte achter hen staat, maar er zijn toch tekenen. Gisteren zijn er weer drie adviseurs van Morsi die ontslag hebben genomen. Uh, een van, uh, nog een andere, een um, lid van de moslimbroederschap, de enige christen in het leiderschap van de moslimbroederschap, heeft ontslag genomen. Uh, meer dan honderd diplomaten in het buitenland, Egyptische ambassades, zeggen dat ze gaan weigeren om het. Uh, referendum te organiseren voor de Egyptenaren in het buitenland. En vandaag heeft uh, Al-Azhar de hoogste religieuze autoriteit in Egypte en voor de Sunnitische islam in het algemeen aan een gevraagd om zijn decreet uh, niet te annuleren, maar te bevriezen en een echte dialoog aan te gaan met, uh, met alle partijen. Mm -hmm. dus dat zijn mm -hmm. toch... Nu, je zeker. En een ander signaal is wellicht ook dat ons bereikt het bericht hier... dat Morsi en zijn kabinet in uh, overleg zijn. Uh, ja, dat zegt natuurlijk ook iets. Uh, ze ruiken misschien ook wel onraad. Ja, vanavond gaan we meer weten... omdat er een toespraak uh, aangekondigd is van Morsi. Uh, het is niet onmogelijk dat hij daarin zal zeggen... dat hij het decreet uh, intrekt, uh -huh. omdat... Uh, ja. Uh, dat decreet heeft zijn werk eigenlijk gedaan. De grondwet is er door. Uh, het referendum is vastgelegd. Maar ga, ze, de, verwacht je dat hij in die toespraak ook uh, iets zal zeggen... over de mogelijkheid om uh, dat voorstel voor de grondwet nog te amenderen? Dat valt af te wachten. Maar gisteren heeft uh, zijn vicepresident president uh, Mekki... Uh, een soort van voorstel gedaan. Sorry, dat was dinsdag... Um, om een tiental controversiële artikels in die grondwet opnieuw bespreekbaar te maken. Maar dat leek niet echt een heel serieus voorstel. Hij zei er zelf ook bij dat het niet echt een voorstel was, gewoon een idee. En er werd dan wel verwacht dat uh, de, de grondwet eerst moest goedgekeurd worden. Oké. Okay. Gert van Larendonk vanuit Cairo, dankjewel. Dankjewel. Pst. Je weet gewoon dat als je bij de voeten begint... dan kom je de armen tegen en de bekken. En ja, dan ga je hogerop, de ribben en de, en de ruggenmervels. De schouderbladen, de sleutelbeen en ja, de nekwervels En de schedel, en de onderkaak. Het legt zo'n mooie volgorde in het graf, dat kom je allemaal tegen. Ik vind gewoon dat je je uiterste best moet doen. Als er geruimd wordt om dus zo secuur mogelijk alle stoffelijke resten eruit te halen... Maar als je dat dus met de hand doet, dan ja, ga je dus het graf in... En dan haal je met een schop haal je de stoffelijke resten haal je bij elkaar. Ik weet echt niet wie erin ligt. Snap je? Want dat is voor ons ja, uh, alledaags werk. Die dus, en, en, ik, ik ken die mensen niet. Maar ja, je vindt een mens, je vindt een schedel En je benen er. ja. Het is echt een mens geweest. Weet je hoe ik er tegenaan kijk? Ik vind het begraven zo ontzettend mooi. Ik wil zelf ook begraven worden. Heel je leven voed je je eigen met alles wat de aarde geeft. En op het eind van mijn leven geef ik mijn lichaam echt weer terug aan de aarde. Zo, zo kijk ik er tegenaan. U hoorde 1 minuut gemaakt door Katinka Beer. En de hele serie Begraafplaatsminuten vindt u op vpro.nl slash 1 minuut. Tijd dan nu voor aflevering 4 van Geluid loopt. Een satirisch radioverhaal over de perikelen... op de redactie van het fictieve radioprogramma Focus. En vandaag draait het allemaal om de presentator. Want die is genomineerd voor een radioprijs. Geluid loopt.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 verantwoordelijk voor de reportages. Is er nog iets gedaan met mijn BBC-idee? Seizoen 2, aflevering 4. De radiostem. Wie wordt de radiostem van 2012? Dat kun jij bepalen. De vier genomineerden zijn... Joost Eertmans, presentator van Avondspets... Frederik Bransma, presentator van Uurtje Klassiek... Humberto Tan presentator van Umberto Tan en Gert Hollebroek, presentator van Focus. Twitter je keuze via hashtag radiostem2012 of kijk op radiostemvanhetjaar.nl. van het jaar .nl. is het springt, springen op Texel? Ja, dat vind ik superleuk. dus heel erg met Oké, jongens, dit het gaan. Ik vind helemaal niet. Hallo. Zoals jullie waarschijnlijk al weten is Gert, onze Gert, genomineerd voor de radiostem van 2012... En daarom komt hij vandaag even langs. Ja, daar wil ik eigenlijk meteen even op inhaken. Want wij zitten dus de hele week hier op de redactie te werken. Gert Hollebroek komt een uur voor de uitzending binnen. En gaat dan met de eerloop. Nou, nou, nou, nou, wat goed is voor, voor Gert is ook goed voor Focus. Mickey zegt dat ik ook heel makkelijk een programma als Focus zou kunnen presenteren. Dat nou, denk ik niet, nou, hè? Nou, dat denk ik wel. Zie je? Ja, nee, ik geloof best dat zij het denkt. Maar. <laughs> Misschien is dit wel het moment om erop te wijzen... dat Sibald Nissen van de nieuwe Omroep Max de cursus aanbiedt. Personality. Gewoon jezelf zijn. Hoe kun je nou een cursus jezelf zijn geven? Ja, dan moet je natuurlijk wat mensen bij elkaar krijgen en een zaaltje huren. Nee, en voor catering zorgen, dat denk ik. Cursus jezelf zijn. Ja, dat kan je dus leren. Hoewel ik Henk nu al heel erg zichzelf vind. Dank je wel, Mickey. O, ja. Ja. En dat waardeer ik zo in Henk. En daarom maak je het steeds uit, Mickey. Miauw, Chris. Het gaat erom dat je jezelf aan je eigen personality weet te verbinden. En ik ben afgehaakt, Henk. Daar is hij dan, de stem van Focus. Gert, welkom. Ah, Gert. Het is me genoegen. Nou, beter laat dan nooit. Nou, precies. Gert, nogmaals gefeliciteerd. We zijn er allemaal heel erg blij mee. M maar nu de eerste vreugde wat is weggezakt, is het tijd voor actie. Umberto Tan, die presenteert een voetbalprogramma op televisie. Die Frederik Brandsma die ken ik niet, maar Joost Eerpmans heeft een lijntje met de telegraaf. Rara, wie gaat sowieso niet winnen? Gert. Precies. Nee, Gert, zeg juist wat. Uh, dit is Focus met vandaag in de uitzending de grootmeester van het Emmetorgel. <laughs> nee, zeg even oh nee, wat we moeten gaan doen. Testimonials. Precies. Testimonials. Nee, T -t -t -t testimonials. Zoals Mies Bouwman met dat videootje voor Ali B. Zodat hij een dat televisiering kon is en die zeggen dan in een kort clipje dat Gert moet winnen. Dus ik stel voor dat we allemaal iemand regelen. Testimonials. Nu, aan de slag. Testimonials. Gert, ik heb nog wel een ideetje.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 banden, katoenen, badpakken, piepende poppen, pikkende kippen... klepperen met de lippen. Ik ben Gert, de stem van Focus. En ik ben bezig met het onderhoud van mijn instrument. Wat zijn jullie aan het doen? En we zijn gestopt. Ik maak een film over de man achter de stem. Nou, dat denk ik niet. Gert heeft een mooie stem, maar Gert heeft ook echt een radiohoofd, Henk. Daar schrikken de mensen van. Volgens mij gewoon alles in een andere dag. Koffie! Waarom even zachtjes. Chris heeft slecht nieuws. Frederik Bransma, presentator van Uurtje Klassiek. Mm -hmm. Iemand? Frederik Bransma? Nee. Die man is al maanden dood. Dat is dan geen nieuws? Nee. Ja, Frederik Bransma. Groot gemis. Gebronste stem. Ik kon daar helemaal in wegkruipen. Ik ga zaterdag naar de memorialavond in het concertgebouw. Met de Zussen. Op de piano. Ach... Had ik maar een broer. En ik hoorde dus net dat er zelfs een memorialavond is in het concertgebouw. Ja, wat toevallig. Daar ga ik dus heen. Nee, Bram, dat hoor ik net van jou. Oh ja. Goed. Dan is bij deze het hoofdstuk Radiostem 2012 gesloten. Gesloten? Ja, Gert van den Doden kun je niet winnen. Maandag een nieuwe aflevering... waarin Henk en Mickey met een idee voor een speciale oudejaarsuitzending komen. Nou, Henk wil wel een kwartiertje vullen met grappen hè? en uh, gekke steentjes. Henk? Henk wil wel een kwartiertje vullen. Ja, met... Henk, die kan dus heel goed Herman van Veen nadoen. Hij kan ja. daar... Ja, ik kan daar zo om lachen. Dus net, hoef het is net hoeven. Herman van Veen, ja. Het ja. is natuurlijk wel echt grote klasse. Maandag in Geluid Loopt. De financiering van de publieke omroep moet weer eens helemaal anders. <laughs> Niet het aantal leden, maar de kwaliteit moet nu het criterium worden... Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker vandaag bekendgemaakt. En wie hebben we hier zitten? Jan Haasbroek, onze vroegere baas, dir directeur, ook directeur van de humanistische omroep, Human geheten tegenwoordig. toetwaaieren um, te dus, dat even voor alle duidelijkheid. U, ja. Toet, ja, dat zou heel raar zijn, anders als we dat niet deden. Zeg, is dit het, het einde van de ledenomroepen, Jan? En nee, is dat dan nee nee nee nee? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Gaat allemaal heel langzaam, hè? Ja, ja maar voor... het is de in, de, het begin van. Ja, dat zou ook mooi zijn. Dat kan niet snel genoeg, wat mij betreft. Maar nee, voor de, hoe, heet het, voor, hoe noem je dat? Voor de erkenning, voor de, de legitimatie, mm -hmm. blijven ze bestaande leden. Alleen voor het budget. Dus, dus laten we zeggen, die, die link tussen omvangzendheid en aantal leden, die wordt nu echt helemaal uh, doorgegeven. Nee, maar, ja, maar dat staat hier ook inderdaad. Leden zijn van belang voor de erkenning. En ik vroeg me af, wat bedoelen ze daarmee, er, erkenning? Ja, dat is, dat is nog een rest van de verzuiling. Dat is, ja, doen alsof het nog uitmaakt. Dat de Caro katholiek is. Maar, en... maar toch dat je nog zoveel leden hebt. wil je een zendmachtiging krijgen? Ja, dat sowieso, ja. ja, ja. Dat oh, dat blijft... wel? Die zendmachtiging die is dan nog weer wel afhankelijk van het aantal leden? Ja, het is natuurlijk. Ja, het, gaat, het is allemaal aan het eroderen natuurlijk. Want het moet fuseren. Dus het hele idee van dat het voor stromingen staat. is geërodeerd. Maar formeel blijft dus kennelijk die, dat ledengetal. Blijft nog wel van belang voor de legitimatie, zoals dat dan heet. Maar het wordt losgemaakt van de, de budgetten. En dat was ook al aan de gang, dat proces. Ja, je zou denken, pak dan nu maar meteen door. Ja. Als je, als, als je uh, geld krijgt niet meer op grond van je aantal leden... Ja. pak dan door en zegt, je uh, legitimatie moet ook maar liggen... in de kwaliteit van je programma's en niet ja. in je leden. J jij zit te juichen hier, ja. Jan Haasbroek. Ja. Ja. Maar goed, nu krijgen we het criterium kwaliteit. Ja. Nou, dan kun je dus eindeloos overstrijden wat kwaliteit is... en wie maakt dat vervolgens uit? Ja. Ja, want ja, kwaliteit, dat wordt steeds kwantitatiever opgevat, hè, denk ik, tegenwoordig. Ik bedoel, het heeft steeds, naarmate er meer mensen twitteren, lijkt iets kwaliteit te gaan krijgen of zo. Ja. Hè, door de wisdom of the crowd of zo. Dus het hele kwaliteitsbegrip, dat wordt, ja, dat wordt steeds, steeds meer een begrip... wat met veelheid, met volume ook te maken heeft. Maar dan ja, is het helemaal gevaarlijk als ze ja, dat, dat is... leidend gaan maken. De ja, kwaliteit maar het, van het geboren. gaan die, kijk, als die... Als die managers als die minder hoeven te kijken naar, de, naar hun eigen achterbannen... dan moeten ze meer kijken naar hoe, hoe politiek de wind waait... en, en, en hoe, de verhouding met de hoe het gevecht met de commerciële gewonnen kan worden. En dan gaat dus dat kwantitatieve gaat ongetwijfeld een sterkere rol spelen. Maar ze moeten naar hun achterban kijken... want dat is de erkenning voor hun bestaan, voor hun zendmachtiging. Dus hoe verhoudt ze dat nou? Ik snap dat nog steeds niet. Nee, ik denk toch dat, het, dat kijken naar die achterban een behoorlijke formaliteit wordt. En dat het vooral toch gaat om de gevechten in, ik weet niet of bij radio ook zo heet, maar bij televisie dan om de genreschema's. Om de invulling van als bepaalde programma's heel populair zijn en, en, en goed zijn voor de legitimatie van de hele omroep. Nou, dan krijg je die als je bereid bent om die te maken. En dan krijg je daar dus ook het geld voor. Ja. Nou, nou is het plan, uh, dat dit, dit gaat in in 2016, als het allemaal doorgaat... dat de omroepen die er dan nog zijn een minimumbedrag krijgen. Een soort bestaansminimum. Ja. Acht omroepen. Acht omroepen. En die kunnen dan vervolgens voorstellen doen voor kwalitatief geweldige programma's. Dat komt bij één... Uh, uh, uh, uh, lichaam terecht. Ja. Dat is de Nederlandse publieke omroep. En die gaan vervolgens bepalen hoeveel extra geld je krijgt ja. om welk programma te kunnen maken. Dus dat is, zijn de, daar zitten de mensen die, ja. de, die de kwaliteitscriteria op gaan stellen. Ja. Lijkt je dat werkbaar? Dat een groepje mensen daar in Hilversum gaat zeggen wat wel of niet voldoet aan de kwaliteit. Ja, kijk. Ik ben zelf altijd principieel voorstander geweest van de zogenaamde nationale omroep. Van één omroep. En dat betekent dan ook dat er zo'n groepje mensen is wat bepaalt hoe het verdeeld wordt. Hm. Ja, ik, ik denk, het gaat natuurlijk om hoe dat groepje daarmee omgaat. Hm. Het gaat erom hoe hij zijn oren laat hangen. Of die ze laat hangen naar de politiek. Of dat hij ze laat hangen naar, naar uh, journalistieke, uh, professionele criteria. Daar gaat het om. Hm. En dus wat je moet hopen is dat die, dat die laag van bestuurders. Die, die kleilaag van managers en van mensen die alleen maar letten op, uh, op allerlei. Uh, ja, uh, efficiency dingen en dat soort dingen, dat die zo klein mogelijk wordt. En dat er weer een soort revival komt van de mensen die professionele criteria aanleggen. Ja. Dat de journalisten er een belangrijke rol in gaan spelen. Daar loop je al 50 jaar, ik noem het maar even, mee ja. in Hilversum. Uh, wat is jouw verwachting? Ja, uh, dat is niet uh, de trend. Uh, nee. nee. Absoluut <laughs> nee. niet, nee. nee. Dus wat dat betreft zie ik het er niet heel zonnig uit zien. En die, die, nog eventjes die mensen, die, de NPO, die dus gaat bepalen aan, uh, wat de kwaliteitscriteria zijn. Jij zegt. De, je dus moet de hopen. Dat ze... van het publiek NPO. Ja. Ja. Je moet hopen dat die niet hun oren zo laten hangen naar de politiek. Wat, wat gaat de politiek aan de NPO dan opdragen? Gaan die eisen stellen als het gaat om kwaliteit? Of gaan zij alleen maar eisen stellen dat ze zeggen. De publieke omroep is er voor iedereen, dus je moet een breed aanbod hebben. Ja, ik vind tot nu toe hebben Kamerleden... zou zich niet ontzettend misdragen als het gaat om te proberen... om heel feitelijk invloed op afzonderlijke programma's te hebben. Ik vind dat in het algemeen nog wel... Lingo. Ja, ja, af en toe krijg je zoiets <laughs> geks. Ja. Maar normaal houdt men zich wel redelijk dan op een afstand. En Gaat het dan meer om die discussies of sport nou iets voor de publieke oproep is... of net zo goed helemaal commercieel kan? Of dat amusement, voor, hè, nou, nou stopt hoe heet die, die Max, Max die stoppen weer met amusement en zo. Ja. Dus of dat, uh, ja, ik vind het een beetje ja, rituele dansen die we al, weet ik hoe lang, eigenlijk al sinds ja. bestaande oproep. Nou, jij bent dus niet zo bang voor, voor, voor invloed vanuit Den Haag echt gewoon op de, op de inhoud van de programma's? Dat nee, ik denk, denken, nee, ik denk dat, nee, ik denk dat veel meer bepaald is in hoeverre ho, hoe de verhouding ligt tussen publieke en commerciële omroep. Hoe, ja. hoe dat, uh... Nou, dit hele inhoudelijke uh, organisatorische verhaal, hoewel ook natuurlijk ideologisch inhoudelijk, want er zitten een paar uh, ideologische veranderingen in, met die leden bijvoorbeeld. Dat allemaal tegen de achtergrond van 300 miljoen bezuinigen, bij, alles bij elkaar, tot en met 2017. Ja. En eh, hoe zie je dat dan? Want dat verschraalt dan toch ook? Ik heb altijd gevonden dat het wel goed was als er lekker bezuinigd werd in de omhoog. Maar het gaat nu wel heel hard. Het zijn nu wel hele enorme bedragen. Ja. En dan ontkom je dus niet aan, aan, die, aan dat soort discussies dat, dat het zonde is... Om, vind ik, om al te veel geld te laten uh, wegvloeien... naar dingen die niet strikt noodzakelijk zijn. Ja. Maar ja, dat is dan de ruzie die er gaat ontstaan. Dan krijg je dus, of je op, zaterdag, of je, he, op zondagavond met bord op schoot... de samenvattingen moet kunnen zien. Ja. En dan zegt toch een meerderheid van de publieke omroep... Zeg, ja, dat moet vooral blijven kunnen. Want als je dat niet blijft doen, dan trek je die programma's niet mee. Je kent het ja. oude ja. argument. Ja. Waardoor die wel de moeite waard zijn voor ons ja. of voor kleinere groepen. Iemand in veel zei tegen mij... bij dit soort enorme bezuinigingen... want het is een, een derde van het ja. budget, ja. He, iets van een miljard. Ja. Als dat eraf gaat... dan trekken alle omroepbestuurders een nieuw A4'tje uit hun kast... en dan gaan ze een geheel nieuw systeem opzetten. Dat zie ik hier totaal niet in de brief van Sander Dekker... van de staatssecretaris. Nee. Maar, maar zou dat... dat moeten? Zou dat moeten, denk je? De, dat er zoveel af moet... dat je een heel ander omroepsysteem moet komen. Dat je misschien wel komt tot een nationale omroep... en het helemaal afschaffen nou ja, van de ledenomroep. De trend is natuurlijk die kant op. Ik bedoel, je kan je voorstellen dat als deze verdikking... als die geaccepteerd wordt... dat een volgende ook wel weer makkelijker voor de hand ligt. Zoals je nu ook met die kleine omroepjes ziet. Die blijven formeel nog wel bestaan. Maar, Zoals eh, bijvoorbeeld de humanistische omroep... Ja, de directeur maar een budget gaat dan weg... Dus het belang van hun uitzendingen wordt nog erkend En misschien blijven ze ook formeel bestaan, maar het budget gaat dan weg. Maar dat betekent dat het belang van hun uitzendingen is er wel, alleen de uitzendingen niet meer. Dan moeten zij omliggende <laughs> verwante omroepen ja, interesseren... voor de kwaliteit van hun programma's en het belang ja. van hun programma's. Ja. Maar jij ziet dus niet... Uh, ja, we, we evolueren wel naar een ander systeem, maar niet pardoes door deze grote ingreep. Nee, ik denk dat niemand durft om te gaan naar die hele zuivere kerntaak van de omroep... met cultuur en met politiek en, met, uh, hè, en dat iedereen... Blijft het uh, van belang vinden om dat te doorspekken met amusement en sport en dat soort dingen? De Tros heeft uh, gereageerd en die zeiden uh, wij vrezen ongelooflijk voor de enorme macht die NPO, wat we al eerder noemden, de Nederlandse uh, publieke, publieke omroep, omroep die nou. tegen, uh, gaat krijgen. Die krijgen namelijk uh, de zeggenschap wat we al zeiden over het budget wat uitgedeeld mag worden aan de verschillende omroepen. En dat doen ze op grond van wat wij al zeiden, kwaliteitscriteria die zij ook zelf samenstellen. Dat wordt een, het wordt een eng uh, politbureau daar. Dat is wat de nou, trots zegt. Dat is een deuntje wat ze al twintig jaar uh, fluiten. Ja. Dus ja, ik vind dat niet... Uh, ik, nee, het verrast mij niet dat ze op die manier reageren. De wel... avro afro en gaan altijd zo tekeer tegen. Nou. Omdat ze zichzelf toch nog een beetje zien als... Als dat wat er ook zou kunnen zijn als de Noster er niet was geweest... dan zouden zij het voor het zeggen hebben. Zo ze simpel is het. Ze hebben vaak geaarzeld om uh, commercieel te gaan. Nooit gedurfd. Ja. Zou dit voor hun een, een, een schop over de drempel denk kunnen niet zijn? Ik nee? denk dat ze veel te lekker vinden om uh, dat geld makkelijk binnen te krijgen. Ja, ondanks die bezuinigingen? Ja, want het blijft natuurlijk toch veel geld. Ja. Ik bedoel, ja, het blijft wel uh, <laughs> vele honderden miljoenen. Oké, okay, zo, oh, zo te zien is het weer simpel. Eigenlijk. Ja, zo lijkt het weer simpel. Afsluitend, je zou dit kunnen zien, dit plan van... Uh, Sander Dekker als het begin van het eind van de omroepen, Maar Jan Haashoek, jij zegt, daar is Nederland nog lang niet naartoe. Jij wel, maar Nederland niet. Zo is, is dat het. een beetje de conclusie? Zo is het. Dat durven ze nog niet. Goed. Okay. Jan, dank je wel. En de villa is straks na nieuws weer en verkeer bij u terug. Met ons eigen politieke panel, ons eigen vragenuurtje. Waarin we het natuurlijk zullen hebben over het aftreden van Koverdaas. De nog maar net geïnstalleerde...